1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. IMF wist allang dat Griekenland bijna failliet was. De Griekse bevolking wil nationale coalitie en behoud van de euro. En Irene Wust pakt nationale titel op 1500 meter. Het weer, wolkenvelden in het midden en oosten ook enkele opklaringen. Het wordt 11 graden in het noordoosten, maximaal 15 in het zuiden.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 Volgens de New York Times werden zijn bevindingen onderschat... door onder andere de Europese bankpresident Trichet. De alarmbellen zouden pas zijn gaan rinkelen... toen bleek dat Griekenland jarenlang had gelogen over zijn begrotingstekort. Een kleine meerderheid van de Grieken wil dat er een regering van nationale eenheid komt... blijkt uit twee peilingen van Griekse media. Premier Papandreou probeert een brede regering te vormen... maar de oppositie vindt dat er snel verkiezingen moeten komen. De ondervraagden spreken zich verder uit voor de euro. Verderweg de meeste Grieken willen de munt houden. President Papoulias spreekt nu met oppositieleider Samaras. Die vindt dat Papandreou meteen ontslag moet nemen. Alleen dan kan er een oplossing komen. Samaras wil helpen die te vinden, zei hij voor zijn gesprek met Papoulias. De president zoekt naar een oplossing voor de impasse. Hij spreekt later vandaag ook met andere leiders van politieke partijen. Rellen in Antwerpen gisteravond in de binnenstad... gingen Turken en Koerden met elkaar op de vuist. Enkele honderden mensen waren de straat op gegaan en riepen leuzen naar elkaar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 We gaan even naar de Galgen waar het wordt gevoetbald. Utrecht Ajax, Ron van der Geer. Drie minuten lang gaat het over André Hoyer. In uh, positieve zin omdat hij nu de 2-2 maakt namens Ajax-vrije trap van Theo Jansen aan de rechterkant. Onopletterdheid bij FC Utrecht. Niet gezien dat André Hoyer doorschoof dat strafschopgebied in. Die bal ligt een meter of tien weg bij uh, de linkerpunt van het Utrechtse strafschopgebied. En Hoyer sluipt dat strafschopgebied in. Gaat langs iedereen. En staat helemaal vrij bij de tweede paal. En met de borst schiet hij hem of uh, krijgt hij hem uiteindelijk in de goal. Even daarvoor overigens André Hoyer in een negatieve hoofdrol. Want hij kwam aan de wandel op de helft van FC Utrecht ging twee man voorbij, raakte toen de bal kwijt... en met een gestrekt been op de enkel van Rodney Snijder. slechts schil gekregen van Ruud Bosse. Maar voor Ajax maakt hij het wat dat betreft goed... want hij bepaalt de tussenstand op 2-2 na 33 minuten. Langs de A9 tussen Heemskerk en Geest is een auto tegen een pompstation gebotst. De twee inzittenden raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap schoot een prullenbak tegen een klant van de tankwinkel aan. De klant raakte licht gewond. Ook de pui van het tankstation is beschadigd. Het benzinestation langs de A9 is gesloten. In de Syrische stad Homs hebben militairen vanochtend zeker drie mensen doodgeschoten. De militairen openden, volgens activisten, het vuur in het centrum van de stad... op een groep betogers die opriepen tot meer democratie. De demonstratie ontstond nadat gelovigen bijeen waren geweest... voor het begin van het belangrijkste feest voor moslims, het offerfeest. Gisteren kwamen dertien mensen om in Homs. In de stad wordt al sinds dinsdag geschoten op demonstranten.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 onder de slachtoffers zou ook een plaatselijke politiecommandant zijn. Het was druk bij de moskee, waar mensen elkaar geluk wenste vanwege het offerfeest. De San parochie in Den Bosch mag niet meer in de San Salvatore kerk, Die is van het bistum en het bistum vindt de parochie te vrij in de leer. En daarom zijn er vandaag twee kerkdiensten vlak naast elkaar. In de kerk...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 wordt de alternatieve kerkdienst gehouden. En hier is het ontzettend druk. Ik vind het wel jammer dat we het kerkgebouw niet meer hebben... want het is natuurlijk veel sakraler om een viering te doen. Maar uh, nee, ik sta ervoor, voor, voor de visie die we hier hebben. Want wat is die visie? Nou, ik zeg altijd, ik ben katholiek... Maar niet rooms-katholiek, hè? Nee, ik heb ook expres heb ik een andere weg genomen. Want ik kom altijd met de hond. Die dus ga ik bij mijn zoon, die woont hier in de straat. Ga ik de hond even brengen. Om niet eh, meteen de kerk weer te zien. Want een beetje pijn doet het wel. Ik hoor al 40 jaar bij de San Salvator. Dan ga je toch niet daar naartoe. Want dat is de San Salvator niet meer voor u? Niet zoals wij dat gewenst zijn. Wij hebben al die jaren. Totdat mijn man stierf, hebben wij. Eh, eh, van allerhande diensten gedaan in de kerk. En dan ga je toch niet En Hoe moet er zelfs van huilen, hè? Ja. Ja. Voelt u zich een beetje uit uw kerk, uit uw kerkgebouw verdreven? Eruit gegooid. Ja, ze hebben u er echt uitgegooid. Mensen met een, met een hart. Ze hebben een plank voor de kop. Frank Bosman, u bent cultuurtheoloog van de Universiteit Tilburg. Hoeveel mensen zaten er in de San Salvator-Kerk?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 omdat vliegtuigen aan de grond werden gehouden. Reizigers mogen een gratis vlucht maken binnen Australië of naar Nieuw-Zeeland. De maatregel kost de maatschappij zo'n 16 miljoen gulden. Vorige week besloot de directie van Qantas alle vliegtuigen aan de grond te houden... om zo een doorbraak te forceren in een al maanden durende conflict met de bonden. Sinds maandag wordt er weer gevlogen, na een uitspraak van een arbitragecommissie... die bepaalde dat de partijen binnen drie weken een oplossing moeten vinden. Sport. Utrecht Ajax, veel doelpunten, het tot net 2-2, Roland van der Gier. We best nog wel wat doelpunten bij kunnen komen. Mooie momenten gezien. Het is nog steeds 2-2 na 38 minuten. De wedstrijd op het scherp van de snede. Een duel met een hoofdletter D. Dan hebben we alle superlatieven denk ik voor dit duel wel gebruikt. Waarin het voetbal niet altijd oogstredend is. Maar waarin er wel wordt gevochten. En dat is toch altijd mooi. Vier doelpunten al gezien. Al een hele snelle van Boulekien. Azaren met de 1-1. En uh, Duplan met de 2-1. En vervolgens net Ooyer met de 2-2. moment dat Ooyer een rode kaart had moeten hebben. Na een aanslag op de enkels van Rodney snijder. Maar ook een prachtig een Stifbal van Soelemani. Na een combinatie met Bulikin. Die maar op de lat kwam bij FC Utrecht. Fantastisch ingeschoten. En dat gold ook net voor een actie van Moulenga... Toen die werd gezocht in de diepte. Met Oier in de rug mocht aannemen. Vervolgens dacht, ja, ik kan niet meer schieten. Maar met een omhaal lukt het misschien nog wel. Heel veel kracht ging die omhaal naar de hoek. Maar een goede redding van Kenneth Vermeer. En zo gebeurt er dus voldoende in deze wedstrijd. Voor een uitverkochte galgenwaard. Het is altijd een wedstrijd. Waar het om gaat. Waar Utrecht boven zichzelf uitstijgt. En dat lukt eigenlijk ook in dit duel wel. Ajax krijgt het initiatief. Utrecht probeert te reageren probeert veel duels uit te vechten, wint ook heel veel duels en komt daardoor in de buurt ook nog wel van Kenneth Vermeer. Het balbezit is nu weer voor Ajax met Boerrichter en met Anita. Twee tegenvallers natuurlijk ook voor de Amsterdammers. Al die snelle hamstringblessuren binnen twee minuten van de Jong die vervangen moest worden door Bulikin En de zieke uh, al de wereld inmiddels vervangen door OER. 2-2 na 39 minuten. Straatstel Irene Wüst werd zojuist Nederlands kampioen op de 1500 meter. Op het enke afstanden. Inmiddels zijn de mannen begonnen aan deze afstand. Sebastian Timmerman. Eens kijken of uh, die andere Olympisch kampioen... dat uh, kunststukje van Wüst, nou kunststukje... goede prestatie, laat ik het zo noemen, kan herhalen. Want Irene Wüst is uh, Olympisch kampioen op de 1500 meter... en nu is nu voor de vierde keer Nederlands kampioen. En straks is op de 1500 meter bij de mannen. Natuurlijk Mark Tuitert in de negende rit aan de start. En Mark Tuitert is natuurlijk de Olympisch kampioen bij de, man, uh, Olympisch kampioen bij de mannen. Maar won nog nooit een gouden medaille... Bij bij de NK afstanden, dat mist hij nog misschien vandaag. Hij moet ook wel een beetje. Want tijd heeft zich ook nog niet geplaatst voor een wereldbekerwedstrijd. En daar draait het ook nog eens om dit weekend. Hij rijdt dus in de negende rit tegen Simon Kuipers. En daarna komt Stefan Groothuis. Gisteren Nederlands kampioen geworden op de 1000 meter in actie. Tegen Kjeld Nuis voor laatste rit. Wouter Holdevel tegen Rens Rottevel En in de laatste rit de Nederlands kampioen van twee jaar geleden. Rian Ket tegen Jan Blokhuis. snelste tijd staat opname ondertussen van Lars Elgesma. De sprinter die het goed door wist te trekken. Op de 1500 meter 1.47.80. Goede tijd voor hem. Hij dus bovenaan als we bijna vijf ritten van de twaalf hebben gehad. De Spanjaard Terol pakte eerder vanochtend op het circuit van Valencia... de wereldtitel in de 125cc-klasse. Inmiddels is ook de Moto2-klasse gefinisht. Hans van Loosnoord. Ja, emotionele tevreden op dat circuit van uh, Valencia. Niet zozeer wat de wereldtitel betreft... want die was eigenlijk al terechtgekomen bij de Duitse Stefan Bradel... nadat Marc Marquez zich gisteren had afgemeld. De Spanjaard was de enige die hem nog kon bedreigen. Bradel dus al kampioen voordat de wedstrijd was gestart. Maar hij kwam in de race ten val en raakte daarbij verder niet geblesseerd. De wedstrijd werd gewonnen voor het eerst in zijn carrière door Michele Pirro... en die maakt deel uit van de renstal van de twee weken geleden... verongelukte Marco Simoncelli. Op slag, van op slag van Rus nog eventjes naar Utrecht. Ajax Ronald van der de Gier. Ajax op voorsprong in deze wedstrijd. Een avond die begint bij. Vertongen vervolgens de paas naar de rechterkant. Soelemani met buitenkant voet richting het strafschopgebied vanaf die rechterkant. En Dimitri Boulikin als een echte spits stond hij daar vrij en kopte de bal. Snoeihard in de Utrecht. Goal het is 3-2 voor Ajax. is verkeer. Bij de AMB. Dennis Mooi. Goedemiddag, Dennis. Hele, goedemiddag. Bij Utrecht zijn er werkzaamheden tot morgenochtend vroeg. En daarom staat er nog de hele dag viel op de A27 richting Almere. Tussen Houten en Knoppend Rijnsweerd, 4 kilometer. De hoofdpunten, het IMF wist al in 2009 dat de Griekse schulden onhoudbaar waren. Een rapport daarover werd stilgehouden, schrijft de New York Times. Grieken willen een nationale regering. Uit een peiling blijkt ook dat ze de euro willen behouden. En Irene Wust is Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. In Tial versloeg ze Marit Leenstra en Diane Valenkenburg. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De haal nog hier over de zinnet. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune. Vanuit de beschutte ruimte in het Talf Ijsstadion, De Een beschutte ruimte, u moet zich een bar voorstellen. Met allemaal televisieschermen waar mensen naar kunnen kijken... terwijl ze ondertussen aan de koffie en het brood zitten... En uh, te midden van allerlei attributen van uh, pakken, schaatspakken van bijvoorbeeld Gunda Niemann Johnny uh, Gianni Romme. Nou, je kunt het zo gek niet noemen, alle grootheden uit de schaatshistorie hebben uh, onderdelen van hun hun schaatskostuum afgestaan. En er zijn spullen die hier tentoongesteld worden. Onze verslaggever Jules van der Wart loopt elders in de buurt uh, van, van het echte IJs. Jules, waar ben je? Nou, ik loop gewoon langs het uh, ja, parcours, om het zo maar te zeggen, langs de baan. En uh, ik zie nu de start. Ik ben op zoek naar mijn gasten. En zo meteen is dat Hetman Bijlsmaar. Dat is de man die al 40 jaar een schaatsboek uitbrengt. Het is eigenlijk de schaatsbijbel. Ik ga op zoek naar hem. Ik zie hem nog even niet. Maar ik hoop zo meteen een mooi gesprek met hem te maken over zijn passie schaatsen. Ik hoop ook, ook uh, aan tafel hier in het IJ5-stadion uh, iedereen Wust te ontvangen. Winnares op de 1500 uh, meter. Iedereen staat er weer als van oud. Het punt van zorg voor ons is alleen dat ze even langs de dopingcontrole moet. En dan hangt het er maar vanaf hoe snel ze de plas kan inleveren en ter controle kan aanbieden. De gast is in ieder geval Joop Adsma, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. En als u reacties kwijt wil, deperstribune.nl, at your service. Joop Adsma, goedemiddag. Wat een ontwikkeling bij Utrecht, Ajax. Ja, 3 -3 dat, 3 -3 -3 uh, je ziet maar weer uh, dat er niets veranderlijker is dan het weer. En het, uh, en het voetbal in een paar minuten tijd van een achterstand bouwt Ajax uh, het om in een uh, voorsprong. Ja. En uh, ja, eerlijk gezegd uh, verwacht ik dat ook. Een jaartje staatssecretaris nu. Was het, was het een verrassing voor u destijds dat u uh, werd uitgenodigd door uw uh, voorman Verhaag om toe te treden? Ja, dat, dat is altijd een verrassing. Want uh, wat ik eerder al zei, van, je kan dit soort stappen kun je niet plannen. En als je dan gevraagd wordt om uh, toe te treden tot het kabinet dan is dat natuurlijk uh, uh, enerzijds een, een hele grote eer... en tegelijkertijd een uitdaging. En aan de andere kant ook, uh, ja, heb je toch ook dezelf, voor jezelf de, de vraag te beantwoorden... Ja, kan ik dit? Ja, en daar was het antwoord ja op natuurlijk. Ik heb gezegd dat ik het uh, aan zou durven. Anders had ik niet ja gezegd nee, en ik ja. heb het ook voluit gedaan. En ja. uh, als ik nu terugkijk op een jaar... Uh, ja, dan is er enorm veel uh, veranderd in mijn leven... maar ook enorm veel uh, onderwerpen uh, zijn de revue gepasseerd... Uh, ja. op alle terreinen eigenlijk, die, ja, want uh, die zeer relevant zijn. 12 jaar Kamerlid en toen uh, meer dan 12. En dan, uh, dan, dan staat Is dat iets waar je wel rekening mee houdt als je Kamerlid bent... dat je denkt van, stel nou toch eens dat het me gevraagd wordt? Nou, je denkt er natuurlijk wel eens over na, maar echt eh, rekening mee houden, nee. Dat doe je niet, eh, want het, het, het heeft ook een enorme impact op alles wat je daarvoor deed. En je mag geen enkele nevenfunctie meer hebben, je moet je... Je, je, je, je persoonlijke leefomgeving ja. moet je bijna letterlijk aanpassen, dus eh, en me bezighouden vooraf, dat doe je niet maar op het moment dat de vraag komt en ik kreeg hem echt, echt op, de, op het allerlaatste moment, ik was zo'n beetje de laatste die werd benaderd. Is dat Nadat, erg? Is dat erg? Of, uh... Nou ja, ik, we hadden een, een fractievergadering op dinsdagmorgen gehad en om twaalf om, om uur werd de fractievoorzitter ja. gekozen dat werd Siebrand van Harsman-Buma en om kwart voor één werd, werd ik benaderd door, door Maxime Verhagen met de vraag of ik staatssecretaris zou willen worden. En toen vroeg ik hem: hmm. hoe lang heb ik om erover na te denken? En toen zei hij: vijf minuten. <laughs> en uh, oh. ja, dus in die vijf minuten heb ik geprobeerd mijn vrouw te bellen, die, uh, die, die, die werkte in het ziekenhuis. was niet bereikbaar. En dan, ja, vijf kwartier anderhalf uur later belden ze me op. Klopt, het bericht wat op de radio wordt gezegd, Echt, waar en, wat, het zo de, snel? en ja. wat ze op de gang horen dat je staatssecretaris wordt? Nee, ik heb gezegd ja. Ja, ja. En daarna is ook alles weer goed gekomen. Nou, gelukkig. Zul van der Wart, Zul, wie heb je naast je? Ja, ik, ik zit naast de Erwin Weddemars en die zit te kijken. En, uh, ja, het is nog, op, op dit moment is het gewoon een goed toernooi. Ik mag zeggen, als je kijkt naar de weersomstandigheden en alles en hoe zij het voorseizoen beleefd hebben. Erwin, ben je het met me eens dat het eigenlijk gewoon een goed toernooi is, een goed niveau op dit moment? een onwijs hoog, hoge hoog hoge, hoge niveau. Uh, 6, 17 op de 55 km kilometer gehad. Gisteren Steven Grootas, 1,08, 6. Dat zijn gewoon wereldtijden. En, uh... 35-0, ja die tijden zijn echt allemaal fantastisch. En ook in de breedte, want er is niet eentje die hard rijden, er zijn er een stuk of 6, 7 op, op, op alle afstanden die, die, gewoon, die gewoon hard aan hard rijden. Hartstikke leuk en interessant toernooi. Ja, en nieuwe namen weer, hè? dat maakt het ook zo leuk. Ja, ja ik, uh, Pien, uh, Pien Kulstra, hè, gisteren. Hè? Had jij van hem gehoord? Ja, ik ken haar wel, ja, want ze komt bij mij uh, uit de buurt. Uh, dus ik wist, wist wel dat, dat, ze, dat ze wel goed was. Maar niet uh, dat ze zo goed, zo goed was. Geniet jij ervan, van dat soort verrassingen? Ook van het Thijsje Oenema, die in één keer twee afstanden vindt. En je wist al dat ze talent had, maar het toch laat zien op het moment dat het voor haar moet. Nou, wat heel leuk is bij ze meiden, is dat ze, ze stralen gewoon heel veel plezier uit. En dan, uh, dan heeft het helemaal niks te maken met hoe groot je ploeg is. Of, of, of dat je een bezit hebt van een aantal miljoenen. Als je maar gewoon je faciliteiten kunt betalen en als je daarna gewoon een leuke groep mensen hebt waarmee je echt, echt lol kunt maken. Dan kun je ook zien wat, wat, wat, wat, wat voor resultaten daar dan ook uitkomen. Als jullie kijken, even kijken naar Koen van Wijk. Koen van Wijk komt nu in 1.8 8 in 1.0 over de heen. We moeten afronden want we, we moeten live in de in met schaatsen. Daar gaat het ook om. Ja. Het schaatsen, ja, live, want uh, we gaan kijken via de ogen van Sebastiaan Timmerman. Uh, en we kijken over zijn schouder mee vanuit uh, onze oh, luxe positie in het ij stadion Ja, we volgen je uh, ja, per betrapt. seconde wijzer, zal ik maar zeggen. Oei, oei, maar nou, weet je, uh, Sebastiaan, het wordt interessant... omdat Mark Tuit toch tot nu toe precies. met lege handen staat. Ja, die staat zeker met lege handen. En toen ik met Ebbe Wendemars aan het woord hoorde... toen moest ik wel weer even terugdenken aan die Olympische Spelen. Die mooie dag voor Mark Tuit, waar hij Olympisch goud pakte... Uh, toen uh, uh, Wennemars naast mij zat als co-commentator. een van mijn co-commentatoren. En hij uh, echt de tranen in zijn ogen had. En dat was een mooi moment toen Tuitert voor ons langskwam uitgereden. En op zijn manier ook de tranen in zijn ogen had. En echt die duim omhoog naar Wennemars. vergeet ik nooit meer. Maar dit is een ander weekend voor Mark Tuitert. Want hij heeft inderdaad nog geen plek voor de wereldbeker veroverd. En dat zijn toch ook altijd wel dingen die meespelen op zo'n Nederlands kampioenschap afstanden. Zodat je die eerste cyclus in kan van internationale wedstrijden. Die over twee weken gaat beginnen met de wereldbeker. In en datzelfde geldt trouwens voor zijn tegenstander, voor Simon Kuipers. Die op dit moment in dit toernooi nog niet verder is gekomen dan een elfde en een twaalfde plaats. Ze zijn in één keer goed weg. Tuitert die viel als het ware in het startschot. Maar Jannie Smegen, de startster van dienst, die keurt het allemaal goed. Goede startster trouwens staat ook op de internationale lijst. Tuitert in de buitenbaan vertrokken. Simon Kuipers van TVM. Eh, vroeger van Jokori, tegenwoordig van TVM, zit sinds, sinds vorig seizoen in de binnenbaan. Kuipers heeft de piek er echt later in het seizoen gelegd na kerst en nou tenieuw. In het nieuwe kalenderjaar. Dan wil hij goed zijn. En hij moet het voorlopig afleggen tegen Mark Tuitert. Die uh, goed geopend is in 23,54. En daarmee sneller is. Sneller is bijvoorbeeld dan Sjoerd de Vries. Sjoerd de Vries die op zijn beurt de snelste tijd inmiddels op zijn naam heeft staan. Met 1,46,89 op deze 1500 meter. Tuitert rijdt echt behoorlijk hard weg. Op dit moment ook weer door die binnenbocht heen. liepen mooi, kwam binnen de lijn uit. Ten opzichte van Simon Kuipers die wat moeite heeft. Met de balans lijkt het ze nu dan wel. Tuitert snelste doorkomstijd. 49,55. Goede ronde, maar houdt hij dat vol? Die rondetijden houdt hij dat vol in die laatste twee ronden die hij mocht, moet afleggen van de 1500 meter. Anderhalf inmiddels bijna, want rijdt hij rijdt er weer aan de overzijde op de kruising. Duidt hij de volgende buitenbocht in. Maar technisch ziet het er allemaal wel goed uit. Technisch ziet het er vaak ook mooi uit bij Mark Tuit. Het is echt een stilist op zo'n 1500 meter. Die nog steeds een ruime voorsprong heeft van 15,20 meter bijna op Simon Kuipers. Terwijl de bel klinkt, maar met 1,17,31 en de ronde van 27,7 nu te veel in ten opzichte van Sjoerd de Vries en dan in 1700ste van een seconde langzamer is dan zijn voormalig ploeggenoot Sjoerd de Vries die aan de leiding gaat. Dus het heeft wel het voordeel van de laatste binnenbocht. De laatste ronde van Sjoerd de Vries was ook even geen misselijke ronde met 29,7 seconden. Wat maakt het daarvan? De laatste meters lopen wel moeizaam. Technisch ziet het er wat minder uit. 1.46.89 is de richtheid en dan komt hij niet aan. 1.47.34 wel de tweede tijd. Want het is sneller dan Lars Elgersma. En Simon Kuipers weet nu in ieder geval... na deze rit al één ding zeker. Dat de zevende tijd die hij tot nu toe op de klokken zet... 1.48.89... niet goed genoeg is om de wereldbekercyclus in te gaan. De eerste wereldbekercyclus. Die mist Simon Kuipers. En dat zal toch wel een tegenvallen zijn, denk ik. Alhoewel hij dus wel duidelijk heeft gezegd... pas vanaf kerst en oud en nieuw bij dat 1 sprint... dan gaat het er voor mij echt om. Want ik ben zo vaak goed geweest in november. En dan was ik minder als het om het Echi ging... in februari en in maart... En nu wil ik dat eens een keer proberen om te draaien. Maar ja, de tijden van Kuipers laten wel zien... dat er inderdaad nog behoorlijk wat werk aan de winkel is voor hem. Geen wereldbekerwedstrijden. Als we nog drie, wet, eh, drie ritten te gaan hebben... voordat we weten wie een Nederlands kampioen wordt op de 1500 meter. Nog altijd die Sjoerd de Vries dus aan de leiding. Tot en met vorig seizoen rijdend voor Jack Ory. En over Jack Ory gesproken. Twee mannen van control nu in de baan. Die ploeg van Ory Groothuis in de binnenbaan. En Kjelt Nuis in de buitenbaan. De Groothuis, de ervaring... 29 jaar tegen de jonge hond Kjelp Nuis. Dat is die 21 jaar jong pas. Echt een frivole jongen. jongen met een beetje gochme, Met een beetje ballen zou je eigenlijk zomaar zeggen. Het is een apart iemand. Een beetje een ADHD type. Zo noemen ze hem ook altijd in de ploeg. Maar sprinten dat kan die En dat weet hij ook regelmatig goed. We laten zien nog op de 1500 meter. Waar sprinten en te samen komen. Maar nu dus twee echte sprinters in de baan. Met Nuis en Groothuis. Die openen in 23,50 en 23,54. En dan zie je dat er twee sprinters zijn. Wat het zijn de snelste openingen tot nu toe op deze 1500 meter. Groothuis is gisteren Nederlands kampioen geworden op de 1000 meter. En er stond Nuis ook op het podium. Hij werd derde op die afstand. Nuis nu in de binnenbocht. Moet proberen mee te gaan met papa Groothuis. Want hij is vader geworden afgelopen zomer. En deed daardoor wat minder trainingskampen dan zijn ploeggenoten. Maar ligt voor op dit moment op Kjeld Nuis. Met een ronde van 25-6 levert voor Stefan Groothuis een doorkomstlijn op van 49,19. En daarmee is hij 16e van de seconde sneller dan Stuart de Vries. En hij heeft ook een heerlijke kruising... Want Stefan Groothuis kwam op die kruising even mee met Kjeld Nuis. Kon eventjes als het ware in de slipstream. En dankzij de binnenbocht loopt hij dan nu uit ten opzichte van Kjeld Nuis. Stefan Groothuis in de binnenbaan nu op weg naar de Bel voor de laatste ronde. 1100 meter dus afgelegd. De voorsprong op Kjeld Nuis een meter of 15. En met de rondetijd van 27-2 ligt hij nog altijd voor 6600 honderdste ten opzichte van Sjoerd de Vries. Hij heeft een mooie buffer opgebouwd in de, voor de laatste ronde. Nuis versneld. versnelt bij het uitversnellen van de bocht... En ook hoog op de kruising. Ietsje dichterbij komt hij bij Groothuis Die een beetje stilvalt ook in de laatste binnenbocht. Nuis komt weer wat dichterbij. Maar ik denk toch dat Groothuis dit moet, uh, moet kunnen gaan winnen van zijn ploeggenoot. 1,46,89. De tijd van de Vries. En daar gaat Groothuis onder. 1,46,26. Ondanks de slotronde van 29,7 seconden waarin hij toch wel wat toegeeft... is het de snelste tijd voor Stefan Groothuis. Kjeldnuis de tweede tijd. 1,46,88. 100 ste sneller... Dan Sjoerd de Vries. De Vries daardoor gezakt naar de derde plaats. Tuit het nu vierde. Als we tien ritten van de twaalf hebben gehad op de 1500 meter bij de mannen. Er nog één rit. Zometeen in ieder geval van Sebastiaan. Dat is Rian Ket tegen Jan Blokhuizen. Het is rust bij Utrecht, Ajax. 2-3. Straks het vervolg met Ronald van der Geer. Staatssecretaris Joop Atsma. Van Infrastructuur en Milieu. Die expertise van u. Die sportachtergrond. Via de KMU. Voorzitter geweest. UCI werken internationaal. Een grote liefde ook. Uh, wordt daar nog gebruik van gemaakt op zo'n departement op dit moment? Ja, de, kijk, ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld de vraag ook gesteld... Uh, wat zouden wij kunnen betekenen voor, voor TIAF... als TIAF de ambities wil waarmaken die ze nu ventileert? En uh, zouden we kunnen meedenken over uh, bijvoorbeeld... Hoe, hoe maak je een stadion energie-neutraal? Ja, en kijk, in die zin heb je natuurlijk wel een, even een, een bruggetje geslagen. Maar dat is wat anders dan een, een, de vraag op tafel leggen. betekent het dus ook dat, dat er geld uit het ministerie kan komen voor zo'n accommodatie. Nee, dat is er in principe niet. Maar ik vind wel dat je alles uit de kast moet halen te faciliteren waar dat kan. En ja, vanuit de kennis die men op het ministerie heeft... op het gebied van milieu, op het gebied van water wellicht... Uh, kun we je wel helpen. En ja, dat bied ik ook altijd aan. Ja, want, uh, want de minister gaat erover natuurlijk, hè? Edith Schippers. Ja, het is 100% sport. Is zeker, het is 100% sport. Maar uh, liggen de taken dan nog wel zo uh, collegiaal dat ze zegt... Uh, Joop, wat weet jij daarvan? Ja, als het nodig is, dat wel natuurlijk. Maar uh, kijk, vergeet één ding niet. Uh, Nederland heeft 16 miljoen uh, uh, supporters en kennis van sport... in de, in de meest uiteenlopende richtingen, takken van sport. En dat geldt ook voor alle leden van het kabinet. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond ja, ja. in de sport. De een uh, heeft geroeid, de ander heeft gehockeyd. En weer een ander rijdt paard. En uh, nou ja, ik heb iets met, met fietsen en ja. met andere sporten gehad. Dus kortom, iedereen is op heel veel treinen actief. Ja, nee, geweest. maar ik vroeg me af. Li ligt, het, uh, politiek, uh, ligt het politiek uh, gevoelig? Is het echt van, dit is mijn portefeuille. Daar moet jij vanaf blijven. Andere partijen, andere kleur niet meer bemoeien? Nee, wij, in algemene zin uh, probeer je elkaar ook te helpen. Daar waar het kan. Maar uh, het is volstrekt helder wie het gezicht is. En uh, wie ook woordvoering doet op het gebied van sport dat is de minister van Sport en uh, ja, in die zin ga ik over water, en ga ik over milieuzaken en uh, daar moet je ook volstrekt helder in blijven. Maar natuurlijk uh, uh, aan tafel en uh, uh, tijdens het kopje koffie heb je het overal over. Ja, ja. Gelukkig, nou ja dan, gelukkig wel. Nou ja, geluk dat het kan. Want er zijn natuurlijk kabinetten waar ze elkaar ook de tent uitvechten ja, nee, het, is... het kan zelfs op één ministerie gebeuren. Natuurlijk. Ja, maar het is, uh, in die zin is het kabinet een echte vriendenploeg. Ook, ja, maar ook... zegt u dat als politicus nee, of wel uh, al gewoon als objectief waarnemer? Dan? Ja, ik ik heb de ik heb afgelopen jaren veel kabinetten meegemaakt. Ook veel discussies in, in de fractie meegemaakt over hoe het ging in het kabinet. Nou, ik zie nu gewoon dat, het, uh, dat, dat de neuzen al vanaf dag één dezelfde kant op staan. En uh, wat dat betreft is het echt een vriendenploeg met een grote V. Sebastian Timmerman. Uh, ons is nog, uh, nog één, uh, één rit beloofd. En we zijn natuurlijk razend benieuwd of die snelste tijd blijft staan van de jongen in Groothuis. Het uh, zou zomaar kunnen, de 1 46, 26 Het zou zomaar eens de snelste tijd kunnen zijn. Alhoewel, we krijgen wel een oud-Nederlands kampioen in de baan. Rian Ket, twee seizoenen geleden, aan het begin van het Olympisch seizoen... werd hij Nederlands kampioen op deze 1500 meter. En toen dacht iedereen, kijk, Ket breekt door. Maar dat kunststukje van toen heeft Ket daarna niet kunnen herhalen. Hij ging ook niet naar de Spelen. Vorig jaar werd hij vijfde op deze afstand bij het Nederlands kampioenschapse tegenstander is Jan Blokhuizen. Die leerden we vorig seizoen vooral kennen als echte allrounder. Tweede op het Europees kampioenschap en derde op het wereldkampioenschap allround. Maar Jan Blokhuizen is ook iemand die graag losse afstanden goed wil kunnen rijden. Was gespannen, zeg, toen ik hem vanmorgen tegenkwam... terwijl ze in één keer goed zijn gestart in, uh, zeg maar langs de baan hier uh, van uh, Tiof Net bij de training, de inrijtraining. Strakke kop, helemaal vooruit kon nog net een goede dag vanaf, maar Blokhuizen was echt al gespannen voor zijn wedstrijden van vandaag. Rian Ket is de betere sprinter van de twee, en dus is het ook niet zo gek dat hij na de eerste binnenbocht uh, ook nog eens in zijn voordeel aan de leiding gaat. Maar Blokhuizen gaat goed mee hoor, met Rian Ket. De openingstijd van Ket, 26-86. Daarmee is hij uh, bijna viertiende langzamer dan Stefan Groothuis. De rit hiervoor zagen trouwens Wouter Oldeuvel in actie, ook van TVM. Die kwam niet verder dan de vierde tijd tot uh, zover. En dat betekent dat Tuitert inmiddels vijfde staat, en uh, zeer gespannen toekijkt naar deze rit. Want dan uh, hangt het echt van deze twee af of het de wereldbekerwedstrijden ingaat. Ket nog altijd aan de leiding. Op weg naar de tweede doorkomst, de 700 meter. De eerste volle ronde van Rian Ket gaat in 26,4 seconden. En dan verliest hij weer 18e ten opzichte van Stefan Groothuis, die langzaam maar zeker de champagnefles wel kan gaan ontkurken, durf ik voorzichtig te zeggen. Want 1 seconde en 10-honderdste is de voorsprong van uh, Groothuis, zeg maar in deze fase, ten opzichte van Ket die nog altijd voorsprong heeft op Jan Blokhuis. Maar nu komt wel het gedeelte van de 1500 meter waar Jan Blokhuizen als allrounder in het voordeel moet zijn van de betere sprinter Rian Ket. Maar Ket nog altijd met een ruime voorsprong en dezelfde rondetijd. 27,7 seconden, maar met 1,1799 is het verschil tussen Ket en Groothuis wel anderhalve seconde in het nadeel van Rian Ket die de buitenbocht gaat, uh, gaat aanvangen. Blokhuizen zet de eindsprint alvast in, komt ook dichterbij, maar ik denk dat hij te laat gaat komen. Alhoewel, hij komt nu wel rap dichterbij in de binnenbocht, waar Ket in de buitenbaan stil viel. En dan zijn ze nu zo'n beetje naast elkaar met nog 50 meter te gaan. Wordt het een spannende sprint, maar de snelste tijd, die gaat naar Groothuis, want ze komen niet verder dan, oei, 5 en 7 Blokhuizen en Ket. Dat is slecht nieuws volgens mij voor Mark Tuitert. Uh, in ieder geval gaat de titel naar Stefan Groothuis met 146-26. En dat betekent dat Stefan Groothuis zijn tweede titel pakt van dit weekend. Na nou, gisteren al de titel op de 1000 meter en het voor de sprinter een zeer succesvol weekend is. Derde op de 500 meter en nu twee titels. Kjeld Nuis pakt de zilveren medaille. Derde wordt Sjoerd de Vries. Vierde Wouter Holdeuvel. En dan staan er twee man op de vijfde plaats inderdaad. Tuitert en Jan Blokhuizen. En dan gaan de duizendsten van seconden beslissen wie dan die vijfde plaats pakt. Dat is belangrijk. En die vijfde plaats gaat naar Tuitert, zie ik nu. Want die zou er 2000ste over hebben gedaan. Zeg maar achter die 1.47.34. En Jan Blokhuizen, ste Dus dan zou Blokhuizen op 1.000 de wereldbekerwedstrijden, de eerste wereldbekercyclus gaan missen. Groothuis wint Nuis en de Vries ook op het podium. En als ik het allemaal goed heb gezien gaan zij met Oldeuvel en Mark Tuitert de wereldbekercyclus in. Dat is genoteerd. Nog even langs Jules van der Wart in, in het eindstadion Jules. Uh, terwijl ja, ondertussen hier, zeg ik, ik erbij, Wust is aangeschoven. De okay. winnares van de 1500 zojuist. Nou, Hulde, ik, ik spreek even met een oude kampioen op de 1500 meter. Dat is uh, Erwin Weddemars. Erwin, jouw eerste reactie naar uh, ja, na deze mooie ritten? Ja, een uh, hele goede stevig groot als die weer uh, zijn titel, ti titel binnenhaalt. Wat een macht heeft hij gozer. Wat een klappen maakt hij gozer. Uh, en Kjeld Nuis rijdt natuurlijk hartstikke goed, he, Sjoen de Vries. En Mark Thuy, ik weet niet of hij nog, nog vijfde of zesde geworden is. Ja, hier staat vijfde met een duizendste. Met een duizendste. Nou, dan heeft hij ook wel een beetje geluk gehad nu. Maar dat, dat verdient hij ook wel. Want hij had natuurlijk pech op de 500 meter. Pech op de duizend meter. En hartstikke mooi dat de Olympisch kampioen zo meteen in ieder geval... Uh, uh, zich mag meten aan, aan, aan de beste van de wereld uh, in, in de wereld wk uh, Ja, zijn voorseizoen is gered. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Naar alle uh, WK's toe. Ja, inderdaad. Want je moet gewoon die wedstrijden rijden. En vooral zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, jonge jongen als Mark... Die eigenlijk net, net iets te kort komt voor, voor een wk sprint. Die moet echt gaan specialiseren op die 1000 en die vijfde kilometer. Als je dan, ja, dan moet je gewoon een wereldbeker bekers, circuiten. Dan moet je gewoon die wedstrijden rijden. En dan kun je gedurende, kun je om, kun je, als je die wereldbekerwedstrijd rijdt, kun je ook weer plaatsen voor het WK-afstand. En dan zit je gewoon lekker, lekker in de schaatszone. Dan kun je lekker, lekker mee. Dan kun je meereizen, dan kun je meerijden. Dus uh, alleen maar goed. Eén vraagje nog voor iedereen de buurt. Klasse, denk ik hè. Zeg je? Over Irene Wüst. klasse, denk ik dat zij de 1500 wint. Ja, iedereen heeft, uh, heeft zich goed, goed herpakt. Uh, dus ik denk dat ze uh, niet helemaal goed uh, begonnen die keer, maar vandaag was het weer, uh, weer een oude ouderwetse 1500 100, 100 meter. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben Wellemars. Uh, Iedereen Wust, goedemiddag. Dankjewel. Fijn dat je even langsgekomen bent via de dopingcontrole. Dat kan, dat kan soms wat langer duren. Hè? Want ja, je moet plassen en ja, dat moet ook maar kunnen allemaal. Ja, ik heb vandaag een snelle plas gelukkig. Goed zo. Ja. En nog niet geen uitslag natuurlijk. Nee, maar... Dat is wel goed hè? Ja, precies. Geen doping gebruikt. Winnares van de 1500. Uh, gisteren was je al, meen ik, derde op de 1000. Ja, gisteren derde op de 1000. Derde op drie kilometer. En uh, Kortom. vandaag eindelijk eerste. Jan, was dat zo? Had je het gevoel vanochtend toen je opstond... ...vandaag moet ik toch wel een trapje hoger komen? Ja, absoluut. Ik bedoel, het is toch wel een beetje mijn afstand. Olympische kampioen, een wereldkampioen. En vorig jaar had ik ook ik had een titel te prolongeren. Dus ik had wel zoiets van... ...ja, het is mijn afstand en dan wil ik wel iets laten zien, ja. Ja. Nou ja, wat je zou kunnen zeggen... ...ik hou een beetje in. Ik zorg dat ik, dat ik me in ieder geval plaats voor de wereldbekerwedstrijden. En dan, dan gaan we daarna wel weer verder kijken. Ja, maar dat kan ook met de titel op zak. Natuurlijk, en, nee, uh... dat kan. Maar ja, <laughs> nee, bedoel... Het is toch een NK en er zijn toch titels te verdienen. En een titel is een titel. En, uh, bedoel, uh, je kan niet elke, elke zondag een Nederlands kampioen worden. Dus, uh... Nee, dat is waar. Maar je, je bent het al zo vaak. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik bedoel, ik heb volgens mij nu. Een keer of drie, vier. Nou, nu staat de, staat de teller op Nederlandse afstandstitels. volgens mij op acht of op negen. acht al. Nou, nou ja, goed. Het uh... blijft feest. Het blijft, feest, het ja. blijft, uh, blijft uh, genieten. Maar past, past dit ook dan in de opbouw van een seizoen? Want, want daar gaat het natuurlijk voor de ja, absoluut, om. Hè? Ja, absoluut. Ja, nee, ik heb uh, een, een goed weekend gedraaid. Maar, maar ook niet heel veel meer dan dat. Ik bedoel, het waren goede, solide races. En vooral de 1500 van vandaag was daar de, de beste van. Duizend van gisteren was nog een beetje, nou ja, technisch niet goed. De drie kilometer kwam ik ook nog uh, niet helemaal lekker in mijn slag. En vandaag was die gelukkig beter en ging het ook beter. En ja, dit heb ik gewoon nodig om beter te worden. En ik ben heel blij dat ik nu gewoon... In het World Cup circuit zit op de afstanden waarop ik uh, wil rijden, 1503 en 3 kilometer. Dat ik dan die internationale competitie aan kan en dat ik vanuit daar beter word. En, uh, en uiteindelijk uh, zorg ik dat ik mijn piek kan leggen op het Wekaalroomte en het WK -afstanden. Ja, Staatssecretaris Nazi, Joop Atsma, uh, uh, heeft heel veel in de sport geopereerd ook. Hè? Ja, ik heb eigenlijk één vraag aan jou. We hebben Simon Kuipers net uh, opnieuw het niet zien uh, doen. Hè. Hij heeft het niet gered. Wat betekent het nu voor hem in zijn opbouw... dat je uh, alle wereldbekerwedstrijden waarschijnlijk in, in het voorseizoen moet laten lopen? Is dat, is dat erg? Is dat vervelend? Of, of maakt het niet zoveel uit? Nou ja, ik denk dat het, het is natuurlijk niet het plaatje is. Maar gezien Simon is hij altijd heel erg goed in het begin van het seizoen. En heeft de uh, TVM-staf een bewuste keuze gemaakt om hem langer door te laten trainen. Zodat hij dit jaar ook echt aan het eind van het seizoen goed kan zijn. En... Ja, hij kan zich nu niet internationaal meten met de, in de World Cups. Maar hij kan er voor in de plaats kan hij wel nu een extra trainingsblok inlassen. Waardoor hij ervoor kan zorgen dat hij straks in december tijdens de NK sprinten echt staat. En dan heeft hij gewoon een hele goede grote basis. Waardoor hij de rest van het seizoen uh, de sterren van de hemel kan rijden. Ja, maar het is niet zo dat je die internationale competitie... dat je die zeker op het hoogste niveau continu moet hebben in zo'n seizoen. Nou ja, kijk, ik... ik ik prefereer dat wel. Voor mij is dat wel belangrijk. Alleen, uh, ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en uh, ja, waarom niet? Ik, bedoel, uh, ik hoop dat, uh, ik hoop echt dat Simon uh, nu uh, gewoon goed kan doortrainen en straks uh, in december tijdens het enkel sprintse piek kan pakken en vanuit daar door kan bouwen. Ja, uh, ik, weet je wat ik uh, altijd vind? Uh, ik heb politici, die zijn geroutineerde praters. Die zijn gewend, die beten. Maar als je iedereen rust uh, hoort praten, denk ja. Dat is heel, uh, mag ik zeggen, volwassen. En uh, uh, je hebt net alle, Weet je, ja, dat klinkt nou zo belerend, maar ik, ik vind het zo ontzettend mooi, ook goed geformuleerd. En uh, leer je dat onderweg hierheen? Uh, in de loop van een schaatscarrière, waarin je toch vrij onzeker uh, uh, jong meisje uh, al die stadia doorgaat? Ja, ik denk het wel, Ik, bedoel, ik was uh, ik goed. Ik was 18 uh, tijdens mijn eerste eca round hier in Tijalf en toen. Uh, ja. Stond er een of andere schreeuwert uit Brabant voor de camera die alles gaaf en leuk vond. Ja. en uh, ja. Ja, Daarin word je natuurlijk wel, uh, beter, wel volwassener en, ja. veel en beter. En jullie worden niet, natuurlijk niet alleen op het ijs getraind, maar ook uh, buiten het seizoen. Ja. Het nee, getraind. we hebben geen mediatraining. Nee? Maar goed, aldoende leert men. Ja. En als je vaak genoeg uh, hard schaatsen dan kom je vaak genoeg voor de camera. En dan, uh, dan leer je het vanzelf. Ja. Wat is nu jouw ultieme doel dit jaar? Uh, mijn ultieme doel is uh, natuurlijk uh, proberen om uh, de wereldtitel round te pakken in, uh, in Moskou. En straks uh, eind maart uh, hier uh, in uh, het 10 thuisbaan uh, de weken afstanden. En dan hoor ik vaak dat je toch in een, een, eigenlijk een half jaar lang moet pieken. Nou, dat is volstrekt onmogelijk voor een, voor een topsporter. Uh, uh, lukt dat dan om zo lang uh, dat niveau vast te houden in een seizoen? Jawel, want kijk, wij hebben hier geen piek neergelegd. En uh, wij... Uh, wij... Tenminste, ik heb hier geen piek neergelegd. Ik heb dit wel een klein piekje, maar niet echt een grote piek. En we hebben relatief lang doorgetraind en we zullen dadelijk in de World Cup ook gewoon gaan trainen. En we gebruiken die wedstrijden als luxe trainingswedstrijden om er beter van te worden. En de echt piek zal echt komen tijdens een... Uh bk rond en een weken afstand. Iedereen, we gaan afscheid van je nemen. Jij gaat je familie uitzwaaien. Ja. En, dan, en dan, je bent gauw thuis nu, hè? Heerenveen thuis. Ja, ik ben zeker gauw thuis. Ja, binnen vijf minuten. Ja. Nou, ik wens je nog een mooie zondag. Dank, Dank dat je, wel. je even langs wilt komen. Graag gedaan. En ik ga even tegen de staatssecretaris zeggen. Maar die, die is getraind, natuurlijk, uh, vanuit de journalistiek verleden. Omroep Friesland. NOS heeft hij gewerkt. Dus ik, maar de, zou, het, zou het een. Kijk, dat staatssecretarisschap houdt een keer op, hè? Vroeg of laat, uh, dat, hangt, uh, dat, hangt, uh, dat hangt er even van af. Maar desondanks, dan, dan weer gewoon terug. Nou ja. de, de echte journalistiek in. Nou, Max zit nog steeds in de lift, dus wie weet. Ja, ken je Jan Slachter of niet? gaat ja. Ik zal ja. hem bellen tegen die oh. tijd. Nou ja, nee, maar weet je, als je dat dan hoort, denk ik... Ja, ja. Nou, dit is een mediaman ook. Ja, maar ik, het is natuurlijk geweldig om zo'n topspot ernaast je te hebben. En uh, ja, bij mij bulkt het dan ook uh, van vragen. Ja. En de antwoorden die ze geeft. Ja, daar zit natuurlijk ook veel overeenkomst weer in... Uh, met, met, met, wat politiek, je, met wat je in de politiek meemaakt. Ja. Je kunt onmogelijk uh, 365 dagen in een jaar pieken. Ook niet in de politiek. Nee. Dus uh, heb ik ook weer meegenomen. Nou, vraag ik me wel of het CDA gepiekt heeft. <laughs> <laughs> maar daar, daar wil ik nog over, over, over praten. Maar goed, eerst even langs Jules van der Wart, uh, Jules. Ja, ik sta naast uh, Hetman Bijlsma. En Hetman heeft iets moois in zijn hand. Uh, oh. Dat is de 9... 39e editie... van schaatsseizoen En uh, hij is daar de hoofdredacteur van... en coördineert het allemaal. Hetman, weer een editie. Het is weer gelukt. Ja, het is eigenlijk verbazingwekkend. Uh, voor een heleboel mensen wordt het heel gewoon. Maar... Ik noem, noem het altijd maar een, een grotere topprestatie dan de vorige. Want als je dit 39 jaar hebt gedaan... Dan, dan kan ik je verzekeren dat het toch elke keer een klus blijft. Het is ook een hobby, maar een verslaving ook? Ja, ik noem het dan altijd maar een passie. Het stijgt inderdaad uit boven de hobby. Uh, schaatsen is altijd mijn hobby geweest in die zin dat ik, uh, dat ik veel meer aan deze hobby doe. Uh, ik, ik hou regelmatig lezingen en presentaties... voor uh, vrouwenverenigingen, zo's en dat soort dingen. Ik schrijf regelmatig boeken over uh, onderwerpen... die ook op ijs- en schaatsrijdengebied liggen... maar uh, net buiten het hardrijden op de lange baan. Ja, en als je dan ook nog elk jaar uh, met een team... Uh, zo'n schaatsjaarboek in elkaar moet zetten... dan, ja, dan nou ja, noem het maar een passie. Ja, want het is echt de Schaatsbijbel. Hè. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Eh, daar gaan ze heen. Hè. Iedereen ja. wil ze hebben. Ja, dat, dat, dat heb ik altijd een van de leukste dingen gevonden. Uh, ik vind nog altijd heel symptomatisch de anekdote dat uh, Alexander Tsjegin, een uh, betrekkelijk jonge Kazachstan, eens een keer vertelde dat hij zo'n boek mee naar huis had genomen. Uh, ver de Steppers in, in uh, Kazachstan. En dan aan zijn ouders liet zien dat hij in een Nederlands boek op de foto stond. En dat ik dan die mensen wisten niet niet wat er overkwam. Dus dat is nou typisch zo iemand die als het boek uit is heel vroeg al aan de reling staat van ik moet er weer een. En... Uh, die staat bepaald niet alleen. We hebben een, een, een vrij aardige afzet... Tussen de, of t, uh, te midden van de rijders en de rijdsters uit het buitenland. Dat is, dat is heel grappig. Want wij We zijn, even een, een tussendoor. Er zijn nog voor 1700 exemplaren die worden uitgepeld. Ja. Maar de eerste die zijn bijna niet te Ik ben zelf ook een verzamelaar. Ik denk dat ik er 34 heb, maar ik mis er 6. Ja. En, en dat is zo moeilijk om aan te komen, want ja. iedereen wil ze hebben. Ja, vooral die eerste. Uh, er is een tijd lang geweest dat, uh, dat dat zich uitstrekte... tot de eerste 10, 15 jaar maar het aantal echte verzamelaars neemt af. Dat zie je gewoon. Maar de, de eerste vier, vijf jaar gaan Even onderbreken. Ja. Ja, Oké, okay. want er wordt gescoord en we worden op Dus we gaan naar Rome van de weer. Ja, we gaan gewoon door waar we gebleven zijn. We zijn twee, drie minuten bezig in de tweede helft Boven. en het is 3-3. Daan Bovenberg maakt het doelpunt. Voorzet komt van de linkerkant van Gerrit. De eerste eigenlijk wat hij goed doet in deze wedstrijd. Maar hij legt die bal wel bij de tweede paal. Daar waar Vermeer dan blijft staan wat twijfelt En uiteindelijk kan Bovenberg die vlak voor hem staat, die bal binnenknikken. Het blijft hier buitengewoon boeiend. Met een over B. Het is 3-3. U terecht tegen Ajax, Ronald van der Geer. Ja, met de dank aan de gast van uh, Jules van der Wart... zojuist, de samenstellen van die prachtige uh, chroniek... met al die cijfers over, over schaatsen en over een schaatsseizoen. Uh, Joop we moeten even serieus zaken doen over het CDA en de kwestie Mauro. Um, want het CDA staat er maar op elf zetels in de peilingen... door onder andere het opereren in die zaak Mauro. Hoe los je dat op? Nou, in elk geval staat voor mij wel vast dat peilingen nooit maatgevend zijn. Nee. Maar, dat, dat, maar, dat ik, maar ik, sta liever, ik sta liever hoog in de peilingen dan laag in de peilingen. Maar we hebben natuurlijk in het verleden ook vaak, vaker lager staan. Eh, ik, heb, ik, ik heb gisteren nog even op een rij gezet. Op, in het weekend zag ik een artikel voorbij eh, komen... waarin eh, werd aangegeven hoe het met andere partijen zo misgaan. Dus de, de peiling van nu zegt niks over de uitkomst van, van over een jaar. Maar het is volstrekt helder dat eh, na de verkiezingen van vorig jaar en uh, een aantal affaires waarvan Mauro de laatste was... dat het uh, absoluut uh, het CDA niet goed doet. De kiezer houdt niet van een verdeelde partij. Dat is ook volstrekt helder. Dat is een, een ijzeren wet. Ja, En je kan maar op één manier eruit komen... door uh, met z'n allen uh, voor die eenheid te gaan. En dat ene geluid. Ja. Maar hoe krijg je die eenheid terug met twee mensen... Koppian en Ferrier, die toch bij op dit soort gevoelige zaken uh, uh, tegensparten? Ja, maar ik denk, ik denk dat, dat, dat uh, Sibrand van Harsma buma als, als uh, fractieleider heel wel in staat is om met, met alle uh, 21 leden van de fractie uh, die eenheid ook uit te stralen. En uh, dat blijft natuurlijk altijd een punt van zorg en een punt van aandacht. Maar uh, kijk, op het moment dat je uh, uit de dip wilt komen... Ja. dan kan er maar op één manier door uh, de neuzen allemaal dezelfde kant uit, uh, ja. uit te krijgen. En daar moet ook iedereen zich van bewust zijn. Nou ja, en dat natuurlijk... geldt niet alleen voor mensen binnen de fractie. Dat geldt natuurlijk voor, voor de partij als geheel. Ja. Nou, op kop hadden we het even, even na twaalf over de achtergrond, de kleine Surhuisterveen, waar de familie Alsma de melkveehouderij uh, runde. En toen moest ik aan Aantjes denken, de, de vroegere CDA-fractieleider, maar afkomstig uit de ARP, u, u zeer bekend... die het in zijn beroemde bergreden had destijds bij de woording van het CDA over vreemdelingenhuisvesten. huisvesten. Ja. En, en, en, en dat, daar, daar is die gevoeligheid die vandaag de dag dus ja. tot, tot zo'n ontplooiing komt, uiteindelijk al gesignaleerd. Ja, maar ik, ik sprak vorige week ook tijdens het congres eh, heel kort nog even met de aantjes eh, in, in de zaal, eh, waar we de vergadering hadden. En eh, kijk, het begrip gerechtigheid speelt natuurlijk daarin ook een belangrijke rol. En dat betekent dus ook dat... Mag je het eh, onderbreken, Joppa? Excuus, uh, meneer Asma. Ja, ja. Utrecht-Ajax. Het is uh, 4-3 geworden voor uh, FC Utrecht. Toepunt te maken is de nummer 8, Jacob Moulenga. Goed doorgaan van hem in het strafste van Ajax aan de rechterkant. Dan lijkt hij te stranden, maar steekt toch nog zijn been uit. En via een Ajax-verdediger gaat de bal uiteindelijk over Kenneth Meer heen. Tweede doelpunt alweer in de, de tweede helft. Goeie paas op hem en uiteindelijk, ja wie is het eigenlijk? Het is volgens mij Vertongen die die bal nog toucheert. Waardoor hij over uh, van Meer heen gaat. Dit is een weergaloze middag in Utrecht. 4-3 voor Utrecht tegen Ajax. Je hoop als CDA-staatssecretaris. Moet het toch even, even, even die, die zaak Mauro afmaken. In die zin, is het niet voortdurend lastig om de C van DA kleur te geven? Ja, maar dat is, dat is, dat is een, een permanente uitdaging ook. Maar kijk, wat ik, wat ik zojuist wilde zeggen... is dat je natuurlijk eh, niet een beleid kunt hebben... waarbij je voor de een eh, het recht op een andere manier interpreteert... dan voor de ander. Eh, wat dat betreft heeft eh, Gerd Leers ook eh, heel erg duidelijk gemaakt... dat hij niet anders heeft gedaan en ook doet... dan datgene waardoor eh, al Bayrak en later Hizballin eh, is ingezet. Zelfde criteria, zelfde afwegingen. Ja, en op het moment dat, een, dat, dat personen een gezicht krijgen... Ja, dan dan krijg je in één neer. keer een heel andere nee. discussie. En ja. dat, bedoel, dat weten we ook allemaal. We vinden het ook allemaal eh, ja. heel erg eh, eh, lastig om die vraag dan te beantwoorden. Maar het kan niet zo zijn dat je op verschillende manieren eh, de wet gaat interpreteren. En dat is wat er is gebeurd. En dat moet ook iedereen willen accepteren. Ja, maar blijkbaar zijn er mensen ook binnen het CDA, binnen de fractie, die dat maar met heel veel moeite kunnen. Nou ja, of daarom... niet? En daarom is vorige week ook in het congres afgesproken dat je juist ook kijkt waar je de wetgeving, de procedures rondom de wetgeving, als het gaat om het asielrecht, kunt verbeteren. En ik ben heel erg blij dat het congres op dat punt toch één helder geluid heeft laten horen. En dat ook de mensen uit de fractie met zijn 21-en daar voluit ja tegen hebben gezegd afgelopen dinsdag. En ik ga ervan uit dat dat ook de komende tijd zo zal blijven. En dat is vervolgens aan de minister om de opdracht die hij heeft gekregen om die ook uit te werken. Ja. Ronald van der Geer... Um... Heerenveen-Ajax werd ooit geloof ik 6-3 of zo, maar wat is er aan de hand? 5-3 voor FC Utrecht. Wat een fout van Kenneth Vermeer. Hij krijgt de bal teruggespeeld van André Ooyer. Wil hem dan in het veld schieten, doet dat ook wel. Maar in de voeten van Nana Azaren, die staat aan de linkerkant buiten het strafschopgebied. Want Vermeer stond ook buiten het strafschopgebied. En dan gaat die bal, rond hij zo richting de ajax goal Ja, tot vleugde van heel gewaaid. Rond hij er ook in. Utrecht-Ajax, nieuwe tussenstand. 5-3. Guus Hiddink, Guus Hiddink, u weet wel, de bekende voetbaltrainer wordt komende week dinsdag 65 jaar. Vraag is of het niet tijd wordt voor AOW, geraniums en nog meer, nog meer golfballen. Zul van der Waart vroeg het hem. Speelt dat bij je, 65 worden? Nou ja, aan één kant wel, want ik werd uh, laatst uh, daarvoor wakker gemaakt... Uh, toen de papieren binnenkwamen om uh, wat in te vullen over AOW en pensioen, et cetera, et cetera. Dus toen besefte ik van ja... Ja. Het is bijna zover. <laughs> nee, maar in de andere, nee, ik denk daar helemaal niet zo aan. Uh, 65, nu uh, verandert je leven. Of je, nu moet je uh, pas op de plaats maken. Nu moet je niks meer gaan doen. Nee, bovendien, iedereen wil nu toch dat uh, mensen nog doorwerken. Dus ik heb nog zoveel plezier in wat ik doe. En ik weet niet in welke vorm. Maar ik blijf nog wel uh, ja, heb met de sport. En ik blijf daarin bezig. Het is dus wel een mijlpaal. Hè? 50 worden is een mijlpaal, 21 en 65 ook. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je 30 jaar geleden dacht. Wat zou ik gaan doen als ik 65 ben? En komt dat een beetje uit? Nee, ja, je, je, gedurende je leven of je carrière ga je op verschillende manieren. Denken en, en je wordt wel eens beïnvloed door, uh, door ook de situatie waarin je werkt. Zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld toen ik in Spanje werkte, dat is prima hectisch. Maar toen dacht ik: Nou, als ik hier vier, vijf jaar gewerkt heb, dan ga ik uh, misschien wel in de sport, maar totaal wat anders doen. En daar is niks van gekomen. Dus ja, dat hangt ook van, van, van alles af, van de invloeden. Uh, nee, ik, ik denk niet zo dan in, in, in cijfers. Ik, ik, ik werk met jonge mensen en ik. Uh, Reflecteer ook nog graag met mensen die in mijn directe omgeving zijn. Van hé, hey, de oude die wordt nu 65, uh, herhaalt hij zich niet te veel. Uh, wordt hij niet zuur, wordt hij niet zagrijnig. Uh, kun je nog wat elan opbrengen, kun je nog werkelijk uh, interesse tonen voor, voor de ontwikkeling van, uh, van in, in mijn geval jonge voetballers. Ja, zo gauw ik daar voel of, af, of dat ik afgestompt raak, dan moet ik stoppen. Maar meestal heb je dat zelf niet door. Dus ik, ik, ik toets wel bij mensen die mij ook wat durven te zeggen in mijn omgeving. Een half jaar geleden zei je van ja, eigenlijk wil ik gewoon weer dagelijks op het veld staan. Nu heb je natuurlijk met Turkije een paar mooie dagen tegen Kroatië. Dan ben je ook weer mooi en goed actief. Maar dat kriebelt nog steeds. Ik moet eerlijk zeggen... Um... Dat het, dat het heerlijk is om met, met jonge mensen, met, met voetballers... Uh, op het, dagelijks haast op het veld te staan. En als bondscoast heb je dat niet. gek is, als je bondscoast bent, dan zeg je na, na verloop van tijd... van nou wil ik wel eens dagelijks met de jongens bezig zijn. Doe je dat vijf jaar met een, met een ploeg, dan zeg je van... nou, nu zou het mooi zijn om eens bondscoast te worden ergens. Okay. Um, ik vond laatst heel typerend dat uh, ik zag Willem, Willem van Hanigem uh, op tv, dacht ik... dat hij ook zei vanuit zijn hart... En, en, en zo praat hij altijd. Maar dat hij zei van goh, het is toch heerlijk om, om met die jonge gastjes dagelijks te werken. He, dat, uh, ja, Zo voel ik dat ook. En dat, dat wil je ook gewoon als hoofdcoach. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat je zegt van nou, ik, ik, ik ga gewoon individuele training geven of jongens, mentale training. Nou, dat kan in. in, in ja, dat dat weet past ik past eigenlijk niet bij op dit moment. Nee, ik, ik wil dat. Ja, dankjewel. Ik wil dat wel. Um, ik wil dat wel, wel graag. Maar misschien moet je het iets anders organiseren. Nu je bent toch over, je bent 65. Misschien doe je dat met een, met een hoofdtrainer, dat je zelf ook een soort assistent-directeur assistent directeur wordt, bij wijze van spreken. Dat is een rare titel, maar dat zou kunnen. Dit wordt opgenomen op het moment dat eigenlijk er wordt gesproken over de WK-loting. Uh, voor de komende periode, dan, dan ben je waarschijnlijk zelf geen coach meer in Turkije. Maar, dat zou kunnen. maar ik zag Bert van Marwijk, die liep gewoon heen en weer. Dat is geen vergaderdier en dat ben jij ook niet. En nou gaan er verhalen over, ja, je zou misschien uh, bij Ajax uh, wat kunnen gaan doen. Maar dat past toch helemaal niet bij je als je zegt, van ik wil graag op het veld staan. Nee, ik, ik, ik, ik pas ook niet in, in, in commissies of in raden of in... Uh, nee, ik, uh, als ik al wat zou doen, dan zou ik het gewoon... Maar dat is, dat is wel aan, bijna letterlijk aan de rand van het veld. He, dat hoeft niet altijd aan de rand van het veld te zijn. Dus je kunt ook met coaches een keer uh, over zaken praten. Maar toch wel heel dicht, letterlijk heel dicht bij het gras. Gus Hiddink, bijna 65. Joop Asma, wij zitten in Tiof, de schaatstempel. En het grappige is, in, in tijden van, van financiële nood... floreert dat schaatsen bijna als nooit, nooit tevoren. Hoe kan dat? Nou ja, dit, als je ziet wat er wereldwijd aan de hand is... en je ziet dat er al jaren sprake is van een, van een crisis op de, op de internationale markten... en dan is het wel bijzonder om vast te stellen dat het schaatsen... kijken naar de sponsoring nauwelijks invloed lijkt te hebben van uh, wat er internationaal gebeurt. Uh, vandaag in Griekenland, morgen uh, wellicht ergens anders. En dat is wel opvallend, want dat betekent namelijk... dat de bedrijven die hier hun geld in, uh, in, in sponsoring steken... dat die dat kennelijk niet doen uit de vorm van liefdadigheid... maar dat ze het ook echt zien als een middel... Om hun producten uh, te verkopen en op onder de aandacht te brengen. En uh, ja, in die zin heeft sportsponsoring in het algemeen natuurlijk ja. de afgelopen decennia. Ze waren er meer bijwezig. En nou ja, schaatsen blijkbaar is blijkbaar dus ook nog een te verkopen product. Absoluut. Ondanks al die rondjes is waar rijden. Hè, dat je denkt van uh, ja, maar, geen eind aan. Soms. Ja, maar, maar niet alleen schaatsen. Kijk, de, de media aandacht voor het, uh, voor het schaatsen in Nederland is fenomenaal. Is ook uh, uitzonderlijk ja. als ik het vergelijk met omringende landen. En dat is tegelijkertijd denk ik ook de zwakte van uh, of het zwakke punt van het schaatsen. dat het te veel. Op Nederland en de Nederlandse markt georiënteerd is. Daardoor heb je niet echt de grote internationals als het gaat om het bedrijven, maar uh, tegelijkertijd ja, wat je in Nederland aan uh, uitstraling kunt, uh, kunt genereren via het schaatsen, dat is magnifiek. Uh, ik, ik wijs wel op het verschil tussen bijvoorbeeld het langebaanschaatsen op dit moment en nou ja, ik noem het al eerder maratho-schaatsen of uh, uh, andere uh, schaatsvormen, die hebben het veel lastiger. Uh, ja, En aan de andere kant, uh, als je ziet wat er in de Nederlandse sponsormarkt omgaat... dat is tussen 900 en, en, en een miljard uh, ja. euro op jaarbasis... ja, daar kun je maar één conclusie trekken. Het bedrijfsleven trekt zich, wat dat betreft, niet zoveel aan van een crisis. Nee. En, en, en houdt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zich ook nog bezig... met het grote wereldtoneel Griekenland en Europa? En de crisis? Natuurlijk, niemand uh, kan eraan voorbij gaan. Uh, ook, ook de afgelopen dagen uh, in de Tweede Kamer, maar ook in het kabinet... is er uitvoerig gesproken over datgene wat er gebeurt in Griekenland. Nou, we, we hielden ons hard, ik hield mijn hart vast toen het voorstel werd gedaan... Uh, om te komen tot een referendum. Nou, ik ben heel erg blij dat uh, dat uh, in elk geval lijkt uh, te zijn gekeerd. Dat het van tafel is. Want ik moet er niet aan denken dat je op basis van een simpel ja of nee... Uh, toch een besluit neemt over... Ja, iets wat veel complexer is, met uh, uittakkingen naar eigenlijk alle uithoeken van Europa en de wereld. Dus ik ben in die zin een beetje gerustgesteld. Maar er is grote zorg over wat er gebeurt, blijft. Bedankt dat u hier de afgelopen twee uur wilde zijn. Met de perstobunder van Max, Joop Asma. Gaat het land weer besturen de rest van deze middag? Of na het schaatsen kijken, dat kan ook. Of alle twee. Oké, okay, Utrecht-Ajax 5-3. En als u denkt, uh, ik weet wat, uh, om in te spreken op het antwoordapparaat van Max 035 677 6001, U kunt ook op onze website kijken, deperstribune.nl. Meer sport, zometeen bij de collega's van Langs de Lijn. Natuurlijk het schaatsen, de 5 kilometer voor dames en de 10 kilometer ook nog voor de heren. En uiteraard het voetbal. Prettige zondag en tot een andere keer. Ik even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooper van de Nederlandse Radio. Is dit telefoon er al? Hallo? Hallo? Ja? Ik Hallo? moet nu Willy aan de telefoon krijgen. Willy? Ja, goedemorgen. Er gebeurt helemaal niks. Hallo? Nou, geen telefoon. Hallo? Hallo, met Willy Kruijsen. Misschien dan later. Hallo? Er wordt nu hevig gebeld naar Willy, want Willy weet er alles van.